Naar hem, en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij noemen naar hem één, doch vooraf lezen we de apostolische geloofsbeleid. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, we zijn een enig geboren Zoon,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 en een breker is de Heere, een breker is de Heere, en zeer grimmig. Een breker is de Heere aan zijn wederpartijden, en hij behoudt den toorn zijn vijanden. De Heere is langmoedig, de doch van grote kracht, en hij houdt den schuldigen geen zins onschuldig. Des weg is in wervelwind en in storm en de wolken zijn het top er voeten. Hij stelt de zee en maakt ze droog en hij bedroog alle rivieren. Bazan en karmel kwelen, ook wil de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten. En de licht zich op voor zijn aangezicht en de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan en wie zal voor de heertigheid zijn stoor bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En daarop rottenen worden van hem vermoord. De Heer is goed, Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En Hij kent hen die op Hem vertrouwen. En met een doorgaande vloek zal Jare plaats niet maken. En duisternis zal Zijn vijanden vervolgen. Wat denkt geliede tegen den Heer, Hij zal zelf een volleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Terwijl zij in elkander gevlochten zijn als donen en dronken zijn, gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd als een dorre stoppel. Van u is een uitgegaan, die kwaad denkt tegen den heren, in Belial -traatman. Al Alzo, zegt de heren, zijn zij voorspoedig, en alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden, en hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Doch tegen u heeft de Heer bevolen, dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis u, God, zal ik uitroeien de gesnedenen. En gegoten en beelden. En ik zal u daar een graf maken. Als gij zult veracht zijn geworden. Ziet op de bergen de voeten desgene. Die het goede boodschap. Die vrede doet horen. Vier uwe vier dagen. O juda. Betaal uwe gelofte. Want de delie als man. Zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is kans uitgeroeid. Be be be Drie enige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest, Vervul ons, o Goddelijke Eenheid, der Eeuwige Drie Eenheid, met een Goddelijke Zegen in zijn aanvang met een voorlichtende zegen in den voren. En het einde van dit ons zijn is mocht strekken tot uw heerlijkheid en tot onderwijzing der onwijzen en dwazen in welken weg het. Koninkrijke God, openbaar, verklaard, heilig en toegepast wordt. Genade en vrede zijn met u. Van hem die is, en die was, en die komen.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 De overste, der koningen, der aarden. Amen. Ik dacht. Toen ik van huis kwam lopen naar de concesstoire. Wat is een week toch gewoon? Wat vliegt toch een week voorbij? Het is maar een omkeer en het is een Die tijd staat maar niet stil als die tijd stilstaat, zijn we in de evenheid. Dan is het gebeurd. Dan ligt leven achter ons. Op aarde En dat voorheen. En in die week die achter ons ligt, ja, daarin heeft God ons wel gedaan. Dan staan we die week niet overleg. daarin zijn we nog wel gezegend met brood op de plank. en met alle stoffelijke welwaar. God is goed. God is nooit anders als goed geweest. Hij heeft nooit anders als goed gedaan. En zijn goedheid is tot in de eeuw. Als we nou niets meer horen als dit, en we mogen het hier gehoord, kom een huis van, naam, een kerk, een en hadden we gekeken. Maar er komt toch één keer onze laatste week. Of dat deze week is, die voorwerp, dat weet ik niet. En u weet het ook niet. U weet het ook niet. Want we hebben in Gods raad niet geblikt. En God heeft die besluiten aan ons niet geopenbaar. Leven is alleen onzekerheid. En de dood is alleen zekerheid. Ja. Hoe verzullen de deze week niet met ons begonnen zijn? Die al enkele dagen in het graf ligt. Hoeveel zullen niet gedacht hebben deze week te overleven en ze leven niet meer. En in die tijd die achter ons ligt, hij niet bekeerd worden. ook van die tijd is voorbij. Die tijd die achter je ligt, hij nooit God opverzoeken. Die tijd heb je afgelegd. Die tijd is hezenzaam en weggegaan. En elke minuut vliegt naar de eeuwigheid. Dus je komt niet meer terug. He. Want de eeuwigheid is eindeloos, zonder einde Zonder eind. Zonder eind. En als straks die laatste week komt, he, want je kan hem wachten, kan deze week zijn de volgende. Leg alles in de raad. God. Maar je mag maar niet denken dat God niet weet dat je op de wereld bent. Hij weet ook waar je woont. Dat zal hij vandaag of morgen wel openbaren in de justitie van de dood. Er wordt niemand vergeten. Er wordt niemand overgeslagen. En de dood klopt. Aan alle wensen. Aan alle wensen. Ook van de overheid. Ook van de overheid. In ja. ja. de dood te heet een goddelijke kracht. Dus bij gevolg die gaat voor niemand opzij. Voor Hitler ook niet. En voor Nero niet. En voor mij ook niet. En voor u ook niet. Dus dan zullen wij opzij moeten gaan. Dan zullen wij op zijn moeten. Het is gelijk, die kijkt dat in Frankrijk de hemel zei, ik heb dat er meegezegd. gezegd, die man die zei, ik wil niet dood. Ik moet geen dood, ik moet leven. Dat kunnen we wel begrijpen, dat kunnen we wel verstaan. Niet? Het is geen wat de duivel in me zegt, huid voor huid, zal een mens geven voor zijn leven. En het is waar ook hoor, het is waar ook hoor, want je leven is meer waard dan je geld en je leven is meer waard dan je godsdienst en je leven is meer waard dan je huis en je leven is meer waard dan de hele wereld. Want jij hebt maar één leven, Je hebt maar één leven en als dat weg is dan blijft het weg. Het is naar recht dat de mens sterft. Ja. En als dat beseft mocht worden door de heilige geest toch. Oh, wat zou je leven dierbaar worden? Wat zou je tijd dierbaar worden? Wat zou Gods woord dierbaar worden? Wat zou Gods dag dierbaar worden? En zijn woord en zijn volk. Ja. Ja. Het is een wonder als je er een tegenkomt die meer van Gods volk houdt dan van de wereld. een wonder. Het is een wonder dat er een die meer van de Bijbel houdt dan van alle andere boeken. Dat er een is die meer van God houdt dan al hetgeen wat van God is Hoor je gezegd. En een week is zo gauw om. Oh, het is zo voorbij. Het is zo voorbij. En als het ons nu mocht gaan, gelijk het Jacob ging. Die was blij dat hij oud was. Die was blij dat hij oud genoeg was. En hij was blij dat hij ging sterven. Deze kennis is 49. Die man was blij dat hij met zijn sterfdag dan met de trouwdag van Rachel. Die man heeft ervaren achter mijn sterven is het eeuwig erven. Achter mijn sterven is het eeuwig leven zonder deel. Achter, Net achter mijn sterven, daar ligt een gezelschap, wat me kan er nooit wantrouwen zijn. En wat nooit iets van me kan bezeggen. Daar woont een gezelschap dat God aankleeft met een eeuwige aankleving en de volmaaktheid van de gemeenschap der Heiligen voor het aangezicht van God. Er was een maandag jongs een ogenblikje bij Jantje van de meester, kennen ze wel eens. Ja. Oud mensje in 89. 89. Was ook niet wel geworden. En toen hebben ze een ogenblikje op. Toen zei ze ach, ach zei ze, ik ben moe van zien en horen ik hoop dat ik maar ik hoop dat ik ze zei ik hoop dat het beter wordt. Ik hoop dat ik weer sterker wordt. Nee, ze zei ik hoop dat ik mag Ik denk, mensen geloven het. Geloof. Het. Geloof. Want achter de dood, is er geen dood meer voor de kerk. Daar zeg je op, daar rust de vermoeide van. En als je daar nou maar een weinigje in indruk van krijgt, dan doe je dat. Of hij komt, die beloofd is te komen in zijn ganze kerk eenmaal thuis. Tot de laatste toe, tot de laatste. Want de laatste plaats wordt ook bezet. Van waar die dan ook getuigd is, ga heen. Om uw plaats te bereiden. En als die klaar is, vannacht om twaalf uur volgt, dan sterf joh, Dan zeggen ze: Laat ik bed. Ja. Je sterft geen minuut over tijd maar ook geen minuut korter. Hij sterft op de aangewezen en vastgesteld is. Waarvan Azaf zegt in Psalm 3 en 7: Gij zult mij leiden door uw raar. En daarna, hoor oh je wel, dan hoeven die niet aan de hemel te lopen hoor. En zo hoeven cel in naar de hemel te brengen. volk hoeft niks te doen. Ze hoeven helemaal niks te doen. Als ze op de plaats zijn, dan doen ze zo. Dan laten ze Christus doen. Alleen Christus doen. Dat is majesteit en Heer. Maar dan zijn ga af, gij zult met lijden door u verhaal. En daarna, als het vader. Als een moeder opneemt, die de kind opneemt, en het tegen haar harten drukt, Zo zegt haar, zal die mij opneemt, in zijn heerlijkheid. Ons is aan de orde van de Nijderbergen katechismus Nog een ogenblik stil te staan en vierde zondag. Vragen 10 en 11 waarvan ik u de gehele zondag gemakshalve andermaal voor. <tie> Doe dan God den mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan. Antwoord, nee, hij. Want God heeft den mens al zo geschraven, dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf. En al zijn komelingen door het ingeven des duivels. Door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten. Antwoord nee hij. Geen zin. Maar hij vertorens zich schrikkelijk bijden over de aangeborenen en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een igelijk die niet blijft en alles geen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Antwoord. God is wel barmhartig. Maar. Hij is ook rechtvaardig. Daarom zo hij zijn gerechtigheid. Dat de zonden. Welke tegen de allerhoogste majesteit God gedaan is. Ook met de hoogste Ook met de dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft. Dat Vragen we vooraf om de voorlichtende. te Och, wij zijn duisternis. Wij zijn onkunde en dwaasheid en lichtzinnigheid. We hebben al ons licht. In de val verloren. En ook het leven. En worden dood geboren. En leven dood. En zonder wedergeboorte. <tie> dan zendt de natuurlijke dood de mens door. Naar zijn eeuwig. Ere wil uw woord in dit avond. Genadelijk openen. Ach, gemocht in ons middel. Is een ogenblikje willen zijn. Al is maar een minuut. Al is maar een minuut. Al valt er maar één woord. Waardoor genade valt. Dan valt het in het hart in de plek. Uwe inkomsten. Geeft niet alleen een beslag. Door middel van de waarheid, Maar kan ook een verslagenheid. Door middel van uw getuigen. Wat eenmaal in 3000 gebeurt. Het is maar één keer gebeurd. Maar het is toch gebeurd. Het is toch gebeurd staat aangetekend. En het blijft aangetekend. Wat God kan. En gedaan heeft. En geopenbaard is. Die ons in dit avonturen. Nog rondom den kandelaar. Och, mocht een olie des geestes. Die kandelaar verlichten. Mocht een olie des geestes. Nog het brand. En de snuiters is opgetrokken en is schoongemaakt. Opdat de vlam des geestes is helder mocht veranderen. Is spreken en luisteren. Waar u zelf getuigd is. U hebt niet vernoodigd een ander uw leren. U hebt ontvangen de zalving in de geest. Zelf leert. Laat dat in de tafel zien. U en alle en aller misbaasten God en heilige geest. Nog eens schokken. Ach, waardoor het woord geschreven is. En in zijn kracht nog gebleven. Laat eens een gehoor tot een dubbel gehoord, met scheppingsoren en herstscheppingzoren, om te horen de woorden God, en die ze gehoord hebben, die kunnen niet in de dood blijven, die kunnen niet verloren blijven, die worden opgewekt, om de dood en de verlorenheid in te leven en hemel het behoud door recht, en gerechtigheid, te mogen beleven. Eerig denk ook die mannen waren, die in deze nacht verliggende weken, <coughs> ook zomaar onverwacht en onverdacht, met een hart in verriek, naar het ziekenhuis te gaan. Maar, die in hart is vast, geen hart te lachen. Want dan was Gebeurt. Maar een hart in verre, dat kan overleven. En u geeft dat overleven. Maar een hart verlamming verlaat. Dat verlaat het leven. Mag u een genadelijk gedenken bij zulke hart in verre? Ach, ach, u mocht hem eens een nieuw hart. Dat krijg ik nooit. Dat nieuwe hart is nieuw en dat blijft niet. Dat kent geen slijtatie. Dat hangt niet aan ons bloed. Dat hangt alleen aan het bloed van Christus. Maar ons natuurlijk hart hangt aan ons bloed. Ach, gij mocht hem gedenken. De middelen zegenen En heilige tot kennis van een middelhaar. Als ik het mocht beleven, Heer. Nog een hart in vijf en geen hart verladen. Oh, dan had u genoeg. Om u te bewonderen. de oog oh God, hoe kan het? Hoe kan het? Hoe kan het? Dat weet ik nog niet. Dan zou u er ook in het kind worden. Al was het natuurlijk, en als het geestelijk was. Dan zult de nieuwe hart openbaar. want daarin ligt geest en woord. Verklaard en openbaar. bij. Och, gedenkt ook die jonge man. In Veenendaal. De welke ook tot de helft van zijn lichaam verlamd. En daar nee Waar alles aan gedaan moet worden zelf, niks kan doen. En waar we jongstleden zondagavond gedacht hebben, we zullen er maar niet meer voor vragen. We zullen er maar geen gebedje willen. Het gebeurt toch niet. Het is toch allemaal van niets. We moesten er maar mee op halen. Want als niet in de raad God ligt, dan wordt het toch nooit beter. En als het de wille God niet is, dan verandert het toch nooit wat. En dat is nog waar. En dat is nog waar. Dat is nog waar. Zodat wij het al een beetje afgeschrapt hadden. In het praat. Maar. Maar. Nu horen we juist in deze week. Die achter ons ligt. Dat er enige beweging in zijn gebeente te is. Dat er enige beweging in zijn benen gekomen is. Heere, toen we het hoorden, waren we daar zeer mee gepleit. En nu moeten we toch maar weer vragen: of u verder maakt, of u een verder gedenkt. Aan deze beweging nog meer bewegingen willen spelen. Aan deze verademing, zover die te zien is. Nog een adem toch. Ach, ach, tot helen. Het is een grote vraag. Het is een grote vraag. Maar voor u niet te groot. Voor u niet te groot. U staat boven alle vragen. En boven alles. Ziet. Toen daar geen ziekte is, die voor u te ziek is, om niet genezen te worden. Gedenkt tot te staan. Och, we reizen naar u toe En onbekeerd. Onbekeerd. En dat straks, zeg. Dat is de hel Recht Rechtvaardig. Maar straks is de magister, door bloed en gerechtigheid, dat voor eeuwig de vader, de zoon en de heilige geest erven, tot een eeuwige gelukszaal. Amen. Den vijftiende persoon, in de middel, krijgen ieder gelegenheid, zijn elite gaan af te zoomen. Wie zal verkeren grote God in uw tent? Wien zult gij kronen? Met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst kunstgenot uw heilig ziel mogen bewonen. Die in zijn wandel zich spreekt oprecht, die was zult van valse streken. Zijn aandacht aan uw wetten hecht, zich op de deugd met ijver legt en waarheid met zijn hart blijft spreken. Die met zijn tong niet achterklapt, geen kwaad doet aan zijn metgezellen. Niet in het spoor van laster maar zo men ik, maar zo men iemands eer vertrapt. Den smaad wil horen, nog vertellen. wiens zo verworvene veracht, maar hen eerbiedig die God vrezen. Die zich voor roekeloos weren wacht, doch geen hij zweert getrouw betracht. Al zo het hem ook tot schade wezen die nooit zijn geld op boeken geeft, die de onschuld en het recht genegen, het oog op geen geschenken geeft, wie dus oprecht en deugdzam leeft, zal nimmer wankelen op zijn wee. Dat is een vijftiende psalm. Of die vraag en antwoord zeiden, ja, oh, nou dat ben ik al lang vergeten. Dat ben ik al lang vergeten. Want wat een mens niet raakt, dat vergeet hij zo makkelijk. En die mens vergeet zo makkelijk wat hij onthouden moest. En wat hij veel beter vergeten kon, dat houdt hij vast. Dat is een mens. Dat ben ik. En dat ben u. En dat zijn al Adam naar komen. Ja. Maar de werd ons immers gevraagd: of God geen onrecht deed. Als hij in zijn wet van ons eist, wat we niet meer doen. Een vader mag van een zoon van vijf jaar niet eisen. Wat hij van een zoon van tien jaar wel mag doen. Dat mag hij niet. Dat is een ontaarde vader. Maar mag God dan wel? Ja, God wel. Ja, ten eerste omdat hij God. En ten tweede eist hij maar op wat we eenmaal gehad hebben. God vraagt om geen andere dingen. Uit waar hij ons eenmaal in geschaafd heeft. En dat zijn beeld. Oh, yes. Dat zijn beeld. Niet in zijn beeld. Want we namen de zonen God gelegd. Maar na zijn beeld. Na. De welke zich openbaart. In de ware kennis. Die is eindelijk. Want de verloste kerk die eet eetig de, de voeding der engelen. En dat is een eeuwig opklimmen in zo'n eindige kennis. Die kennis die is oneindig. En dat is het brood der engelen. En het brood der verlochten. We zullen hem kennen, gelijk dat hij is. En we kennen hier ten dele kleine stukjes, hele kleine stukjes. Gods volk hoeft zich nooit te verrekken, want het is zo'n klein stukje van de van beleefd. Dat Job als een eenling in de schrift, als een eenling in de schrift, de welke betuigt een klein stukje van hetzelfde, hebben wij het. Hoe zullen we dan de donder zijn er mogen geven? Gij hebt het gehoord uit na en eent. <coughs> <coughs> <coughs> dus God eist van ons. Ja, wat je recht op ik. En weet je, wij nou zo gelukkig zijn. Niet alleen dat je dat beeld kwijt bent, maar het inleeftijd dat het kwijt ben. En dat God verrekt. Dat is de kortste weg naar een tweede naam. Waarom? Want doordat die heiligheid eist en het niet is, en reinheid eist en de niet is, en rechtvaardigheid eist die niet is, komt die zon daar in de spul bij God. En wordt ontdekt aan de spul. En zal zoeken. Is er nog een middel? Is er nog een middel? Om van die welbediende straf door recht en gerecht te, te lopen. Yes. En God is billig in zijn eis. Hij eist het geen, de wet van een Worden. en waarin die verstaat. En het licht der wet laat het laat ons de glans van de eeuwige volmaakte deugde God En zijn goddelijke eindigheid. Wie zou de Unie vreden. Gij zijt een koning der eindigd. Wanneer die arme zon daar een indruk van krijgt. Van de verhevene majesteit des er ach, dan kruipt je de slag om de yes. En dan smelt je zout onder de zon. Dan verdwijnt hij. Dan verdwijnt zalig Zalige verdwijnt. Die verdwijnt door het licht van de zonne En juist dat is een beeld waar u met mij niet meer vindt. En dat door het licht des geestes troepen vaart, wat wordt geen Een verloren zonder. Een verdoemelijke zonder. Een zonder die zijn mensheid niet meer nuttig is. En zijn leven niet meer nuttig is. En zijn brood niet meer waard. Want God's te lieve wet ijs, honger voor brood en een heil voor een engel, en ziekte voor gezondheid en dood voor leven en verdoe voor behouden. Als ik die dingen zeg, liefde, dan voel ik daar iets. En o, oh, wat die er is geen verschrikkelijker woord in de Bijbel als het woord zonde. Daar rijden de er rijden krankzinnige stichten, er rijden ziekenhuizen, er rijden kanker, er rijden hel. Dat woord zonde, dat is het verschrikkelijkste woord wat in de Bijbel staat. Er is geen verschrikkelijker woord dan het woord zonde. Dat de eeuwige toren God opgelegd en zijn gramstrapon behoeft. En ook daar in een dichter met indrukken ervaart hoe groot, hoe het Uit die verhevenheid aanbiddelijk. op. En dan zei die vraag, in is dat men ons zo ongelukkig gemaakt Weet je dat, ze je dat. Dat men ons zelf zo rampzalig gemaakt. De er wat er niet. zelf voor eeuwig ongelukkig en nooit meer. Onszelf in een tijdelijke en een eeuwige hel. zelf gedaan. David zegt ik, ik heb een en gedaan wat is in jou. Want die mens heeft zich moed en vrijwillig gewaarschuwd. Gewaarschuwd hoor. We zijn niet in een fuik gelopen gelijk een aal. God heeft gezegd in het paradijs: van die boom moet je niet eten, hoor. Want als je daarvan eet, daar hangen eetige verdoemenissen aan. Daar hangen de krankzinnige stikken aan. Daar hangt de hel aan. En daar hangt mijn eeuwige toren. Ik zou haar zeggen nee. Waarvan de heidelberg en zegt. Dat die mens zichzelf moet hem vrijwilligen. Wat zeggen de opstelling van de katechisme? Kasper Olympianus. 26 jaar en oud, En Urinius 28 maart. Dat licht van die mensen ontvangen, dat is de niet meer. Dat is de niet meer. En ik denk niet dat dat meer gegeven wordt voor de komst van Christus. Dat denk ik niet. Alles wijst erop dat het minder is. Maar wat zegt Oliviaanus, de jongste? Hij zei, God heeft besloten. dat ja, die mens moet en vrijwillig zelf houden. En het is gebeurd. Het is gebeurd. Ja, het is gebeurd. En nu is die mens een wonderlijke val we hebben destijds bij stilgestaan toen het onderwerp van de hand was. In de natuur kunnen mensen altijd alleen maar naar beneden vallen. Maar de vallen adem is die mens omhoog. God uit de hemelen wij erin. God geen God meer in wij God. Of wij ook bij de, bij de drie eenheid. Hij had geen drie eenheid meer geweest, hij had een vierheid. Mooi zo overdenken. Wat is die langmoedigheid, langer? Oh ja. Oh ja, die is zo lang. Maar niet eeuwig, hoor. Het is wel lang, maar niet eeuwig, hoor. Het is een lengte, maar er komt ook een einde. Hier. Waarvan de waarheid ons in door het moeten willen geen geven dat wij hebben onze mond open gedaan. De duivel het tegengegeven en wij het aangepakt. Je hoeft de duivel de eerste schuld niet te geven hoor. Want hij heeft ons niet met storm overwonnen. Ook niet met donder, ook niet met bliksem. Mooie bunja maar eens lezen in zijn werk. Hoeft oh, dat de duivel met Hoe je het oogst, oh, oh, zit. kan de gerust van Nee, daarover kom je niks. Ik zit ook in die boom en ik heet toch ook van die vrucht. Maar overkomt toch ook niks? Nee, maar ik kan daar rust van niks. Er zijn niks overkomen. En dan zegt hij, als God je liefde was, dan had hij die boom niet onthouden. En dan had hij gezegd, hier heb je een vrijheid van eten en drinken en gaan en staan. Dan nou, je mee kunnen regeren. Dan je wel dat God zo lief niet is. Werkelijk lief was, en had gezegd, alsjeblieft. Je het hele paradijs: eet maar, wandel maar, loop maar en ga maar. Hij heeft u gebonden. Hij heeft u gebonden. Maar weet u dan niet, duivel, dat de banden des Heeren in de kerk ruimte zijn? Dan de banden Gods in de kerk ruimte maken. Weet u dat niet? Dan de, de kluis des duivels. De kerk tot een vrijheid geraakt. En ze zegt. Sta dan in de vrijheid met de welke. De tweede adem u vrijmaakt. Maar nu gaat het erover. Of God die zonde door de vingers. God de vingers. Dat is waar. Want het gordijnenstelsel boven ons, dat is het vingerenwerk God. Dat zijn de gordijnen God. De gordijnen God, het uitspannen. En dat fijne werk dat doen de vrouwen ook met hun vingers. En God heeft dat vingerenwerk ook geopenbaard in zijn uitspannen. Terwijl ik alleen maar in den maker staan bidden, moet, maar ook nooit te begrijpen. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Waar dat nou waar is. He? Was dat nou waar is? Dan hoef je niet bang te zijn van de dood. En niet bang te zijn van de helft. Als God nou die zonde door de vingers zag ach ja, ze zijn ook verleid. Dus laat het maar door de vingers. En laat het maar laten gaan. Zou je zo'n God wel verkiezen? Zou je wel naar zo'n God kunnen verlangen? Wat zijn ouders die de kinderen niet vermanen en niet straffen? Zijn je kinderen waar? En zouden onze ouders de kinderen nog wel eens straffen? Zouden ze nog wel eens een keer vuur aankijken? Of we eens een keer door elkaar schudden. Zou er nog ouders zijn die eens een keer met ernst vermaakt. Niet zomaar, het mag niet en dat, maar nee, die is met ernst Met ernst waarschijnlijk. Met lief. Met lief. Met lief. Ook dat is zeer weinig. Meestal tijd toch, ja, mensen, laat maar gaan. Och, doe maar, laat maar gaan. Weet je dan ook hoe ver het gaat? Weet je dat ook? Zal je een voorbeeld geven? Wanneer uw zoon of uw dochter zegt, ik ga vandaag maar een keer naar de kerk. Nou, ja, goed, ik weet er een keer als je niet bent. Hij gaat een maand of vier een, Hij gaat er mee uit. Wat moet je dan zeggen? Dan moet je dan zeggen: je hebt een ene keer gelijk gezien. En een tweede keer niet diezelfde. Ja. En dan noem ik maar één ding. Dan kunt je dat zelf verder uitbreiden in je gedachten. En dan weet ik niet of u morgenochtend al uitgebreid zal zijn. Want hier vloeit een zee van gedachten. Die op elke nauw eraan komt. En zegt, Waar ben ik geweest in de opvoeding. Wat ben ik geweest in de opvoeding. Dan schiet er niets, dan schuld op. Gelukkig, als die schuld nog open. Ben hij nog wat te vragen. Ben hij nog wat. Geldt het de meeste tijd niet van onze kinderen, die zo uitbreken in de weg der zondoen en spieren niet meer te waarschuwen zijn, dat een ouder moet zeggen: zij doet mij erven, de mij. Dan worden onze kinderen levende spiegels. Dan ziet ze daar u zelf in. Hoe ge geweest bent. in uw jeugd en wie geëzen zij. Ik wil maar één bijbels patroon in. Die bijbelse patronen zijn de beste. Ja, die zijn volmaakt. En dan denk ik aan Elie, ineens taam u alleen. Och, die was ook maar op gauw om zijn jongens te waarschuwen. De welke leefden in offerij en roverij en hoererij. Ja. Mooi denken. priesters, priesters, die de nark dragen, die de nark dragen. En de staat dat de illusinele zuur aan. Hij zegt, toch, tel het toch niet. Tel de mama op, hem Voor minnig normaal houden. Zeg, nou houden niet toch. Die kent, toch altijd de hel niet in huis te houden. Die kent, toch altijd de hel niet in huis te houden. Dus ja, hij moet maar gaan. Of zij moet maar gaan. Als God ons is zo makkelijk losliet, Als hij onze kinderen losliet, waar waren we dan aangekomen? We waren we dan aangekomen? En dit is zo is het met gegaan. Wat was een dood de aarde. Dat was een dood ja. En wat was de doodslag van zijn jongen. De zwaarde en Elie bracht de nacht. De man is binnengevallen. Maar het is toch een dood onder toden. Het is toch een dood onder toden. Als een mens op zo'n wijze weggenomen is. Niet gestraft is. Zijn kinderen niet gestraft ja. Ik denk aan David. Wanneer zijn zoon Amon zijn schoonzuster verkracht. En ze dan veracht met de hatelijkste verachting. Ze door zijn knecht uit de voordeur laat gooien. En ze zeggen vooruit vermikken. Wat had dames moeten doen. Die had hij zo niet alleen lijfelijk moeten kastijnen maar om moeten brengen. Naar de hand van de God, Die gedaan is. Of niet. Je leest in de wetten van Israël dan de oude der poorten zaten om de ongehoorzame zonen der ouderen te straffen. Ik heb nooit gehoord dat er één vader, één zoon naar de poort gebracht. Nooit. Daar had Ik ook Nooit gehoord dat er een vader of een moeder geweest. Zeg, hier heb ik mijn zoon. Ik weet er geen raad meer. En dan werden ze daar gegeesteld op in de poort. Ik heb nooit gelezen dat er één van de Bijbelheurige, één zoon of één dochter, naar die poort gebracht. We houden er te veel van niet. Oh, ja. Oh ja, waarom dat zoveel? En als David dan die straf verzuimt, dan duurt het niet lang. Of Absalom neemt die straf voor zijn rekening. En de valt aan hem. Heeft David hem toen gestraft naar het achtergebod? Hij hebt weer door de vingers gezien. Maar ten slotte is David van een troon gejaagd. Voortgejaagd. Door een eigen kind, door vlees en door bloed. Hoeveel de zouden er vandaag. Niet voortgejaagd worden door de zoon en door de dochter. Wat zou ik doen? Oh, zeg maar niet. Er is niet. Kinderen luisteren nog naar de vermaning u verhuil. Eer je lamp uitgeblust wordt en het duister wordt voor ik. Denk aan dat vijfde gebod. Daar hangt maar één belofte en een ouder gebod. is dus het vijfde gebod met een belofte. En je ziet het wegzinken, je ziet het verdrinken. Het valt je mee als je nog zond moet, die nog enige ontslag hebben over de zaak. Nog enige liefelijk ontslag hebben. Dan hoort dat vandaag mee bij de weldaden des tijds. En bij de weldaden in de tijd. Ik weet wel, het is niet makkelijk. Om elke dag tegen je dochter te zeggen, kind dat mag. Kind dat kan. Om elke dag tegen je zoon te zeggen, ga nou naar die herbergen in Katen. En dobbel niet en gok niet. Maar jongen, dat is de kortste weg. naar de lastbandigheid, de zorgeloosheid en de verkwisting. Op de doorreis naar de evenkwitte. Het, als dat het loopt zeggen, ik ga. Ben 17, 18 jaar oud, dan ben je ze niet meer tot zelfstandig. Dan zijn ze toch geen zo voor zichzelf, ze dan mag ze doen een laag. Och. Daar zijn geen woorden meer. Waarin gaan onze jeugd die dobberen op de golven. Der zedeloosheid waar niet meer gestraft wordt. Van hij wat niet meer gestraft vermoorden hij wat niet meer gestraft O overheid, o oh, overheid. Straks staat u voor het gericht. Over al uw openbaringen, der gruwelen en der zonden. Ook in ons land verricht. Straks. De overheid is zonder heel liet. Dat kan toch niet in deze tijd. Je moet toch barmattig zijn. Je moet toch liefelijk en vriendelijk zijn. Hoe ga je nou een mens straffen? En als je dan moet het zo doen dat je het niet voelt. Als je dan moet het zo doen dat je daar niks in aardigheid van gewaar, Daarom hebben we al de gevangenissen opgeren. Al de gevangenissen en we op. We hebben er allemaal huizen van bewaringen van gemaakt. We kunnen ze ander spelen. En ander spelen. Een ander, ander spel en het leven wat ze daar samen hebben. Dat zulke een opgeruimd leven alsof het in de hemel ligt. Want het huis de bewaring. Televisie erbij. Genoeg geld. Genoeg te runken. Van tank tot tank naar buiten. Nou. En wat zij de zien, Het moet nog beter worden voor die gevangen. Het moet nog beter worden. Zij straf de zonde van moord tot een nieuwe moord. En van roof tot een nieuwe roof. En van zedeloosheid tot de nieuwe zedeloosheid. Zij straft al die goddeloosheid tot een uitbarsting van goddeloosheid. Tot een vulkaan die zich openbaart. Dat is ons land van 15, dat is ons land van 16, dat is ons land van 17. En dat is ons land, is nog te noemen van 18, hoe verder toen ook al was. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten. Als dat waar is. Dan wordt de zonde nooit meer gestraft. Dan is er niemand meer die de zonde straft. Dan kan je aan zonder en doorzonderen En blijven zonderen. Maar. Het is je voorgelijkheid perfect na hem. Dat. God de zonden aanschouwt, maar nooit meer genoeg. Nooit, nooit, nooit. Altijd eens zijn ongenoeg. Dat hij de zonden aanschouwt, als het verachtelijkste minder waard Wat zeg ik, hoe zal ik het eens De zonden is Gods onechteling, onechteling. Die zal die nooit herkennen. Maar die zal die doemen en verdoemen. Altijd. God heeft maar één onechterling op de wereld. Dat is de zonde. Dat is de zonde. Daarom hebben ze zo even aan gezegd. Dat het verschrikkelijkste woord wat in de Bijbel staat. En God heeft er geen ander woord voor gegeven. Dus, dus er zijn geen, geen erger woorden zijn dan het woord zon. De inhoud van dat woord. Dat is eeuwig toorn, Dat is eeuwig ramp, Dat is eeuwig vloek. Dat is eeuwig verwerping. De inhoud van dat woord zonde. Daar hangt een eeuwige verdoemenis aan. Die nemen het te eindigen. En, en wat doen wij de zonde makkelijkheid? Oh ja, oh ja. Wil God die zonden? En zulke een ongehoorzaamheid die moet willen is, maar we waren gewaarschuwd. En afval. Geen uitval, maar afval. Wat is het verschil tussen afval en uitval? Wel de ganse kerk, die door een vader verkoor en aan Christus vermaakt, die leggen het hart de God, daar is ze nooit uitgevallen, nooit, nooit geliefd. Dat hart is zo diep en dat hart is zo ruim en dat hart de God is zo weg. Daarin heeft hij liefde lief gehad, met een eeuwige liefde om ze door te lieven, heeft hij zijn lieve zoon? Na de 53ste hoofdstuk van Jezaga, beëid ons aller ongerechtigheid op hem. Op hem. Pilaten ze zijn niet in hem, ze zijn op hem. Je moet niet in hem zoeken, want daar zijn ze niet. Wie overtuigt mij van zonde? En daarin wordt de kerk onzondig en geheiligd door bloed en geest. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval. laten afval. Dat is van de heiligheid af in de onheiligheid. Dat is van de gerechtigheid in de ongerechtigheid. Dat is van het licht in de duisternis, dat is van het leven in de dood, afgevallen van God in de klauwen van de duivel. Zodat de mens van nature niet meer is als half mens en half duivel. Als een mens van nature. Weet je het al? En beleef je het al? Dan zeg je, ja, dat wist ik toch niet meer. Dat het er zo goddeloos was. Nee, dat heb ik toch nooit geweest. Dat geloof ik. En hoe meer jij ervan krijgt. Hoe meer jij zou moeten roepen. Dat heb ik nooit geweest. Dat heb ik nooit geweest. Wil God zulke in ongehoorzaamheid. En afval onrecht eraf laten. En dan in de eerste plaats. De wille God geliefden. Dat zijn geen woorden voor om die lieve en zoete goddelijke en wijze willen te prediken en te verklaren. Want die willen eens goed en zoet, die willen eens wijs. Ja, zelfs de wijsheid zelf. En God wil die zonder straf en hem moeten straffen. Hij wil ze straffen omdat hij het mens. De gemeenschap niet met de zonde kunnen En ook nooit zal hebben, Hij zal de zonde haten en doorhaten tot in de reewerde. En als een zonde diep nu door inwinning des geestes beleven mag, Dat God deze val waar hij in gevallen is. En deze ongehoorzaamheid. Waarin hij Gods wet overtreden En de deugde God gestonden En beledigd. Wanneer deze glans der goddelijke volmaakte eigenschappen. In de zielen afgedrukt worden. Ach dan moet hij uitroep. O oh God u moet me straf. O oh God u moet me straf. Met tijdelijke en met evenige straf. Het is niet mogelijk dat je mijn ongestraft laat staan. Ik heb verbond verbroken. Ik heb het, ver, het, het beeld verbreizeld. En ik heb het naar kroon en troon gestoken. Het is onmogelijk dat u deze zondag niet straft. Oh, wat zou ik in die gestalte van Want wanneer God u straffen moet, dan is dit de ontheffing aan van je straf als je mengt. Dan is dit ontheffing aan van je straf als het zoet is. Dan is dit ontheffing of hij straf, dat die straf goed is. Ja. Dus zelf een ongestraft lager, een eidelberger. Daar een goddelijk antwoord op. Wanneer die in het zegt. Nee, hij. Die zal te weer van zich afwijzen. Je al weer daarin rijden. Nee, nee zegt, nee, dat kan niet. Als God de zonden niet meer strapt, dan houdt God op om God te zijn. Als God de zonden niet meer strapt, dan is er geen God meer. Dan is er geen God meer hoor. Want als die ene plaats in ons vaderland kan vinden... Waar God niet is, dan moet ik daar gewond. Dan kan je anders zonder. Gebleven zonder, is in dood, en is in kerk Maar ik weet die plaats niet hoor. Want al bedde gij zelf. Tot het einde haar, tot het uit. Dan zegt ja zelfs, tot in de helle. Daar zou mijn hand. U vinden het wel eens wel Ach, Och, een Nee, nee, geen zin, Maar. Maar. Het wordt die maar. Hier heb je al de maren. Hier komen al de maren. Nou wordt er geen huisje zien zonder maren. Wees is geen man zonder maren. Wees is geen vrouw zonder maren. Elk huis heeft ze maar. Hierover of daar. Nee, zegt die maar. Hij. De rechter. Vaartige, de oneindige, de eeuwige vreselijke majesteit God. terwijl ik het aan alle dagen schrikkelijk torent over de zon, en den donderen zijn er oordelen laat horen over de zon, en zijn bliksem en openbaar, en zijn geramschap, in de wereld verklaar. De zonde, in de zonde. De welke die mens inbrengt. En hoe zoeter de zonden zijn, hoe vergiftiger zijn. Hoor je? Hoe zoeter de zonden zijn, hoe vergiftiger dan ze zijn. Want ze verdwijlmen die mens weer tot een andere zonde, weer tot een nieuwe zonde. En straks, morgenochtend ogen, en dan verliezen we de zoetigheid van de zonde, en het vergif van de zonde blijft open. En als dan zal het verstaan wat over het woord stond: neen, hij, hij, toren. Die schrikkelijk, dat woord is schrikkelijk. Daar kan ik ook geen woorden voor vinden hoor. Dat ben ik voor. Want dat woord is schrikkelijk, dat wil zeggen ontzaggelijk. Dat woord is schrikkelijk, wil zeggen, om te be, om te schrikken. En dan zeggen, maar, maar, wat zal je daarop Verschrikkelijk, daar gaat in de eerste wereld. Daar verzinkt in de eerste wereld met zijn zuigeling. Hoi het. Met zijn zuivering, Met zijn kleine kind. Niet alleen moeders, maar ook kleine kinderen. Die zijn daar allemaal in om. Nee, nee, Want hij vertorens zich schrik. Zodat er in de zon van Adam. Achterover en alle ouders zijn kindertjes. Voor eeuwig zijn vergaan. Zie je nou hoe ontzettend de zonde zijn? Wij zouden toch zeggen, heren. Ach, oh, oh, dat kleine pukje. Het is pas geboren. Moet dat nou wel nou verdrinken? Dat lieve dochtertje. Twee jaar, drie jaar oud. Moet dat nou al zo omkomen? Kan dat nou niet anders? Kan dat nou niet anders? Moet dat arme bloed daar nou smoren in het werk. En dan kan ik me één ding. Dat ons vlees, zegt dat is gisteren voor ons vlees. Dat ons vlees met een apostel Judas. Die harde woorden spreekt tegen mij. Ja. Ik kan me indenken, Dat men zegt. Oh, God hoe kan je dat openbaren met je lief? Hoe kan je dat verklaren met je baremachtigheid. Zo'n arm stukje. Oh, zo'n klein beetje. Moet dat nu zoal van de aarde. Ik kan begrijpen. Ik heb zelf de vlees van u. En u als van mij. Maar. Ik wilde deze leerlingen. schrijven. Wanneer het grote behaag vaders en moeders ons een indruk te geven dat zijn eer is, dan zijn deugden verschonden zijn, dat zijn majesteit verledigd is, dat we zijn verbond van het hebben en dat elke zonde van onze moed aanslag is op het Goddelijke zijn en wezen, en we de ere God, ik zou het haar zachtjes zeggen, maar laat ik het luid zeggen, want het is de waarheid. Wanneer de ere God onze liever wordt als onze vrouw, en de ere God onze liever worden onze kinderen, en de ere God onze liever worden allesgeen wat op aarde is, dat kan alleen. Dan gaat het alleen, dat Job zegt, de Heer heeft gegeven, hebt ze genomen. Wel ik heb niets meer over. Dan ben God Abraham, Isaac en Jacob. Amen. Och, Heere, och, als u het zegent, dan kunnen we het niet vergeten. Dan zijn we er vannacht nog eens aan denken. En als u het geeft in te denken, dan moeten we er morgen ook nog aan denken. En overmorgen ook, dan gaat het niet meer over. Dan gaat het dieper, allemaal verdieper, allemaal verdieper. Totdat er niets meer uitkomt als een zonder en een middelaar. Er niets meer uitkomt als de rechtvaardigheid, God en de oneindige komt. Er niets meer gehoven waard wordt aan de toren, God en de enige liefde wordt. Dat er niets meer geopenbaard wordt dan het bloed. Dat, het bloed. dat neemt de enige vervloekingen weg. En daardoor hem, die een vloek geworden is zonder overtreding der wet. Die gestraft is zonder Zonde. De rechtvaardig maken van uw kerk. Och, kan niet gezegd worden. Wil u het zeggen. En het in ons hart leggen. En doen u aan. Kijnlichten. Al we alle iets leren kennen van de majesteit Uw goddelijke deugden. En onze ondeugden. Der goddelijke rechtvaardigheid. En der doemwaardigheid. En der dierbaarheid en omeensbereid van den tweede naam, de ja. sterren van God wil, en de verlosten, de welke verlost, de eeuwige verlossing Amen. Psalm 16, vers 4, het zestiende psalm, het vierde zand. Ja. Ik zal de Heere, die mijn getrouwerij, vergeven heeft, heeft met de psalmen, met de zalm gezangen prijzen, daar het goddelijke licht mij vroeger laat. Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen, ik stel de heren gedurig mij verogen. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. Dat is het vierde van de zestiende psalm. We hebben nog een deel te trachten te wijzen.